Mariette Krol met het NOS-journaal. De 13-jarige Armeense Hovik en zijn 12-jarige zusje Lili... mogen worden teruggestuurd naar Armenië, oordeelt de Raad van State. De kinderen kwamen tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland en vroegen asiel. Verschillende rechters wezen hun aanvraag af en de moeder vertrok vorig jaar. Maar haar kinderen bleven omdat ze hier zijn opgegroeid. De bestuursrechter vond dat moest worden bekeken... in welke situatie de twee in Armenië terechtkomen... Staatssecretaris Harbers van Justitie ging daartegen in beroep... en de Raad van State oordeelt nu dat er voldoende opvang is geregeld... en dat de kinderen in Armenië geen gevaar lopen. Vanwege aanhoudende drugsoverlast gaat een jeugdzorginstelling in Oosterhout nog dit jaar dicht. De vijftig jongeren van instelling Lievenshoven worden ergens anders ondergebracht... omdat de instelling moeilijk te beveiligen is. Dealers drongen via allerlei sluipwegen het terrein op... en verkochten drugs aan de kwetsbare jongeren... Ook waren er geregeld vechtpartijen en daarom moet de Oosterhoutse instelling dicht. Een Amerikaanse vrouw uit Georgia die geheime overheidsstukken naar de pers had gelekt... is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en drie maanden. Ze werkte bij een bedrijf dat werd ingehuurd door inlichtingendienst NSE. Daar bemachtigde ze een geheim rapport over Russen en de Amerikaanse verkiezingen. En dat rapport kwam uiteindelijk bij een website terecht...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 Ben jij ook eens een zoon van je vader? Uh, of, is uh, nooit, of is dat nooit vast komen te staan? Nee, nee, nee. Men twijfelt. Men men De geleerden twijfelen daar nog over. En, uh, ja, is beetje... je DNA wel eens uh, onderzocht, Willem? Je? Ja, dat hebben ze gedaan. En ze kwamen bij mij niet verder dan uh, ABC. Oh. Ja, DNA. Zo ver kwam ik helemaal niet. ABC. Dat was het, uh, ja. Ja. En wat zat er in jouw ABC? Uh, een pinda. Colada dan. Ja, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Ja, ja, ja. Ho, nou. ja, maar ja, goed. Hè, we zijn er weer, tweede uur alweer. Ja. En, uh, ik, ik kan melden dat uh, we hebben veel luisteraars. Dus ik vind het lachen. Ik vind oh, het echt lachen. We ik, zijn uh, weg geweest. En, zijn, zijn er een hoop mensen die dan nou, ook nou, naar de radio luisteren, Willem? Ja, daar zit ik, daar, daar zit ik toch net te vertellen. Oh. Ik, ik, zeg, ik zeg toch. Zijn we dan. Ja, Adam zijn, zijn we dan uit. een beetje populair, Willem? Dat, uh, dat ja, vooral jij. zetten de mensen. De radio meteen uit als we warmen horen, dat kan het. Nee, nee, kan nee, nee, nee, nee. Want de stijgende, nou, Maar wat zeg je nou ja, allemaal over je eigen zoon? Of je ja. eigen zoon je ze afzitten nee, vallen. Ongelooflijk door. natuurlijk, hè? Nou, ja. zij was wel een goede bij de weet Ze is goed in afvallen. Ja, nee, maar ik bedoel ja. dat, ze, dat ze mij afvalt. Omdat als ik dan op de radio kom, dat de mensen ja. dan uitschakelen. Is toch ongelooflijk? Nou, ze schakelen juist in. Nee, zie je, want de mondeling reclame. Want we, ja terwijl Canada, luisteren ze weer. Amerika luistert ook weer. Texas. Irving in Texas. Maar hoe kan Heel het nou fijn dat je er weer bent. Hoe, ja. kan het, hoe kan het nou, als, als dat, dat ik dan hier door de microfoon praat... Ja, ja. dat dat dan helemaal in Amerika is te horen? Of, of, of Canada, of waar we ook de wereld. Dat komt hoe omdat, kan dat nou? Dat komt omdat jij gewoon een grote bek hebt. nou kan men, Jij praat toch ook nog? Ze horen jou oh, toch ook? Nee, maar nee. Is nee, dat nee, nou voor nee. flauwkeur allemaal weer? Hoor alleen ja, weet je, weet je. Wat ik heb me zo aan? kwaad maken. Ja. Ik kan me zo kwaad over maken. Hè? Weet je, we zijn allemaal, je, we zijn allemaal altijd mensen. over. Daarmee krijg ik altijd.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 Winterklazen, razes en we klaar? we juichen, we basten en we buigen hebben we samen, alles voor elkaar Er kan maar één soort mensen zijn Je bent van vlees en bloed, je hoort erbij Ach, met en willemijn, mij Hun fletje werd een beetje te klein Een rijtjeshuis, dat leek ze wel fijn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 Ja, als je dit nummer hoort, dan ga je toch bewegen. Dat is toch ja, lekker. Ja, lekker vrolijke muziek. No. Ja, het volle dam, hè? Echt waar? Ja, balans soundje. De 3E's met mensen. Ja, ja, ja. Dat zijn ook drie Ja. Dat zijn ook drie Lekker We willen mijn geen tijd zijn. een burger bij op nummer 5. Een oud verhaal een nieuwe tijd en Casey scheelt de lommer naar zijn lijf. Want hij De paas en hazen zijn beklaagd. We juichen, we basteren en we buigen hebben samen alles voor elkaar. We houden van de molens, de bloemen, zo warme boerenkolen. Berges, bazen, We paas en hazen zijn beklaagd. Ja, het is wel het hele. Het hele het Nederlands wordt wel, uh, wel uh, genoemd, natuurlijk. Het is wel. Nederlands zoals we zijn. Is het is eigenlijk ongelooflijk dat alles wat uit Volendam kom, komt, dat het zoveel succes over heeft. Nou, niet alles hoor, niet alles. CWM bijvoorbeeld, die komt uit uh, Zandvoort. Niet uit uh, Volendam, nee. Maar een broodje maakte hier net zo lekker. Oh, ik zal je vertellen, er was een, uh, onlangs nog niet zo heel lang geleden, was het de Dag van de Zee. En uh, dat was bij 12, paviljoen ja. 12. En, ja. uh, en daar hadden ze dus uh, ook oh, verse makrelen, verse Mac paling en... en uh, Garnalenpellen ja Heb ik ook gezien. ja en Want ik was daar ook live aanwezig. Ja, jij was dat. Ik was daar live aanwezig. Ja, ik zag... En een... ik kwam thuis, ik stonk helemaal naar de vis. Echt waar? Ongelooflijk. Ik heb drie dagen dat ik niet naar buiten dorst. Nee. Omdat de mensen dachten dat de visboer voorbij kwam. Had jij ook dat de katten je achterna liepen en zo? Ook. Ja, hè? Nou, en ja. Har Harm heeft dat ook wel eens meegemaakt? Ja, Har Harm dat moest dat er eens een kan... keer wassen. Ja? Ja, nou, ik wil niet over vertellen, mama. Dat wil ik helemaal niet weten. Nee, nee, nee. Nee. Ik zal, zal, zal zwijgen. Willem. Ja, jong. Uh, jij mag een wens doen. Ik mag een wens doen. Jij mag een wens doen. Vertel. Ja, Willem, je mag een wens doen. Ja, dat ik En net. dat kan namelijk bij Pluspunt. Oh? Ja, uh, Harm. Uh, mama Harm. Uh, ik ga het zelf even. Uh, Willem, ik neem het even over. Ja, doe dat maar. Want, uh, yeah. want uh, bij Pluspunt staat er een wensboom. En uh, die staat er nog tot 1 oktober. Uh, yeah. En in deze wensboom. Luister Willem, jij mag een wens doen, ja, maar dat geldt voor alle Zandvoorters... want ja. die mogen daar hun wens kenbaar maken. En het belangrijkste criterium is mm -hmm. dat de wens aansluit bij het werk van Pluspunt. Uh, dit jaar gaat de belangstelling van de jury speciaal uit naar wensen die goed zijn... voor Zandvoort en ja. voor haar inwoners. Okay. De, de, de, een jury zal drie wensen uitkiezen en dit aan de directie voorleggen. De directie zal tijdens het kerstfeest, duurt ja. nog even, maar ja. toch voor je het weet, dan staat de kerstboom weer. Ja. Uh, voor vrijwilligers van Pluspunt de uitgekozen wensen bekendmaken. Waarna Pluspunt haar uiterste best gaat doen... om deze wensen ook uh, waar te maken, te vervullen. Ja, ja. Heeft u een wens? Wil, ja. nou komt het. komt maar het moment. Heb jij, het moment? Heb, heb, ja? heb jij een wens? Ja, ik heb er een. Ja, kom ja. dan langs bij Pluspunt. Oh. Dat is Vlemingstraat nummer 55 in Zandvoort Noord. Ja. Weet en hang dan nou. zo'n wenskaart. Dus je, je schrijft je wens... Je schrijft je wens. Ja, hou even je mond, Harm. Harm, waar moet je er nou altijd niet mee? Laat nou even je uitpraten. Ja, hij wordt ervoor betaald, de dus slotte. Ja. ja. ja. Uh, Willem, je, hm. hangt je, wens, je hangt je wenskang. <lacht> <lacht> <lacht> Sorry, luisteraars. Maar jullie zien denk ik niet wat ik zie. Maar ik, ik, wat, ik zie nou iemand, iemand die zie ik dus helemaal... Je hangt je wenskang. <lacht> Je ja, hangt je wenskaart in de boom. Ja, jongen. Tuurlijk. En bouwt u in het centrum. Mm -hmm. Geen punt, hoor. Geen mm -hmm. punt. Kom dan langs in de blauwe tram. En dat is de Louis Davis carré nummer 1. Ja. En vul daar uw wenskaart in. Ik neem het over. Lever hem in bij de balie. En de medewerkers zullen daarvoor zorgen dat hij dan bij pluspunt in de boom wordt gehangen. Ik heb in één keer nou, een het briljant... Goeie, het is hartstikke fijn, Willem, dat je die haken met zijn moeder uitnodigt. Ja, maar de volgende ik kan, keer... Ik kan wel uh, huis <laughs> <laughs> Bij mij lopen er weer van die, van die natte balken zo over mijn gezicht. Dat hij tranen en dat ik verdriet heb, dat ik het niet weet of zo. Hè. Voor, ja. mee, voor meer informatie ja. over de wensboom... Ja. Dat kunt u krijgen via Hm. Kun je het? Het en willen een bever natuurlijk. Ja. ja. Info @plus .nl. Ik ja. herhaal, ja. info het plus.standvoort.nl. Nou, nou dat, als je, je daar nou gewoon ja. eventjes naartoe mailt, met je wens, ah. dan komt het met elkaar, komt het goed. Ik heb een briljant plan, uh, Charles. Wij doen er aan mee. Wij doen er aan mee. Ja. Jij vult een wens in. Ik, ik vul ook een wens in. En ja. mijn wens zal zijn dat ik een, een deel mag uitmaken van de jury. Dan ja. zie ik jouw wens in de boom hangen. Ja. En wat denk je? Nou. Ja, maar je dat, is, dat is corrupt. Dat nee. He, dat nee. heet corruptie. Nee, nou, nee, wel. nee. Ja, zeker wel, Willem. Nee, cor nee, nee, nee. corrupt is de pest. Corruptie ik bestaat nou... niet in Zandvoort. Oh, Nee. Nee. Oh, nou, dan moet je maar eens uh, aan, aan de wethouders vragen hier. Oh? Ja. Wat weet jij dat ik nog niet weet? Niet weet, nou, niet weet. Ja, allemaal BMW's reizen rond hier. Echt waar? Ja. Ja, maar moet je kijken wat er Je mag de, de mensen niet zwart maken, Harm. Want daar klopt helemaal niks van. Die wethouders hebben ook maar een eenvoudige Lada. We had het maar niet over Lada, mama. Daar heb ik genoeg van op Kankernaia met pech gestaan. Met die wat Lada. Maar dat mag je ook weer niet zeggen Want Lada is een goede auto Net als Volkswagen en Audi En al die andere merken Ik ga eens even iemand de mond snoeren denk ik Ik zou niet er geloven dat ik werkelijk een heel koor, een hele grote band nodig heb om die moeder van Harm de mond te snoren. dat is ja. eigenlijk gezet. Is, dat... is nou een nettoeel, dus ja, uh, ja, Harm is mee, want die, die moet het inleggen. <laughs> <Ja. laughs> ik wil er niet eens aan denken, ik wil er niet eens aan denken, te laat. Nou, bedankt, hè. Dat moet hij vasthouden, hè. Ja, nou, hebben we een beetje, een beetje spannend nieuws, of... Uh... Nou ja, de, de Zandvoort, althans elf straten in Zandvoort, die zijn gisteren ge, uh, getroffen door een stroomstoring. Oh, dus, uh, ook bekend welke straten? Of, uh? Nou ja, de straten waar weinig spanning te beleven valt ja, op ja. zo'n moment. Een beetje donkere bol. Ja, ja, de, de mont mont monteur van Liander, die heeft het probleem rond half twee deze middag weer, uh, niet deze middag, maar gistermiddag dus, uh, weten te verhelpen. Maar toch fijn dat, dat Liander daar ook woont, hè? In ja. die, van die donkere straten. Dat dus ze zelf gewoon zijn van. Nou, weet je wat? Liander die zeggen: Nou, ik bel wel even een monteur. En dat is dus een andere als Towers, hè? Je hebt Lee ja. Towers. Lee Towers. En Lee Ander. Ja, een andere Lee. Ander een andere Lee. Ja, maar die, die loopt ook nooit alleen. Die loopt nooit alleen? Nee, nee. nee. nee. En die heeft dus de kabelstoring, eh, want het was een kabelstoring. Ja. Uh, hebben ze, hebben ze uh, verholpen. En uh, de oorzaak uh, van die kabelstoring... Ja, dat weet men eigenlijk niet. Ja. Die is vanzelf ontstaan. ja, ja. ja Hoe kan het gebeuren? Hè? Ik weet het niet. Ik, ik vind het allemaal wel spannend. Ja, het is ook heel spannend. Ja, en ja. Uh, het is... Uh, uh, ja, ja. ja En er is met kaarsen gewerkt. Er wordt wel meer, word meer met kaarsen <laughs> gewerkt. Er is echt iets... Is er ook met kaarsen geweest. Ik zie het hier op de foto staan. Er staat een kaarsje dat het branden. Ja. En daar moet je dan uit afleiden dat er ook stroomstoring is geweest. Het kan er natuurlijk ook net zo goed een kaarsje in de kerk zijn. Nee, Want, ah, nee, nee. nee. Want kijk maar. Weet je wat ik heel erg typerend vind aan deze foto? Ja. Nou, je ziet een kaarsje met daarachter een computerscherm. Ja. Het scherm doet het gewoon. Ongelooflijk. Ja. Dus dat scherm had geen last dat van stroom. Dat is waarschijnlijk, dat is dat nieuwe project van, uh, van uh, Liander. Dat is uh, scharrelstroom. Scharrelstroom? Ja, dat gaat gewoon de hele zand heen. En heb je eens een keertje stroomstoring. Dan even naar buiten, in even scharrelstroom binnen trekken. En ik, je ziet het. Ja. Nou, ik ben helemaal perplex, eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. een kaars voor een computerscherm, hoe kan je het verzinnen, hè? Ja, ik, ik weet het ook niet. Ik zie het ook staan hier ze zeggen tegen mij wel eens, zeggen ze wel eens zo ze gek zeggen ze wel eens van je moet niet zo lang achter de computer, zi achter de computer zitten, moet je niet zo lang achter zitten. Ja, ik, je zit er achter zin. ik zit er nooit, achter. Nee, ik zit, ik zit er ervoor. voor. Ja. Ja. ja. nou ja, goed, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik heb dat ja, probleem. Oh god, eigenlijk. ze zijn hoop, er weer, ja. Hopeloze, hopeloze, ja, maar inlegkuusjes, sorry. Hoor. Ja. Je moet ik anders, gaan, anders gaan zitten? Met <sleuk> ja. je zitten. Oh, je moet dat Weet je, jullie blijven mooie mensen. Ik vind het allemaal goed.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 Ja, ik krijg gelijk weer reacties uh, van mensen die zeggen... Ja, maar Willem, uh, we hebben die foto's even bekeken. Een kaartje met een computerscherm erachter. En het is een laptop, jongen. Oh, ja. Nou, ik let, ik let weer niet op. En uh, ja, het is... Uh, Jok uit Canada, die notabene midden in de nacht... uit de bed stapt en zegt van... ik ga gewoon luisteren naar antwoord. en Zandvoort. Uh, en ja, ik vind het toch wel... Uh, ja, ik vind dat ja, maar het goed is over de oude gadden. Dat dus is ook al een... Een zierf, Emma, want uh, ja, die is er altijd. Eigenlijk. Ja, ja. Een, trou een trouwe luisteraarster. Waar even opnieuw. Een trouwe wat? Een luisteraarster. Een luisteraarster. En is een, niet hetzelfde als de oude vrijster, hoor. Dat is wat anders, hoor. Oh, het is het anders. Oh, ik, ja, ik je, zegt mij je zegt mij peinzen, hè? Ik zie jou kijken. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Jij dacht van, nou, die gozer die heeft weer zo'n zo zo onverklaarbare blik in zijn ogen. Met van, nou, hij zal zo wat tegen de vlakte gaan. Nee, ik ben er nog steeds. Ja. Ja, goed. Nou. Nou. Ik ben even aan het zoeken naar uh, wie er ook weer verantwoordelijk is voor. Uh, uh, dan gaan we, nee, dan gaan we zo behandelen. Daar is nog maar een, een, een, een, een, een, een plaatje met een, een hoog prikgehalte. Nou, dan komt ie. En deze gaat richting Amerika. Wozem flows of angel hair. ice cream castles in the air. The canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain, they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my. Still somehow, it's clouds, illusions. I recall. I really don't know clouds at all. Moons and June's and Ferris wheels, a dizzy dancing way you feel is every fairy tale.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 I I really ja, Neil Diamond was dat met haar ja, versie van. Nou. Uh, ik vind die versie van, uh, hoe weet je ook weer? Uh, weet je ook weer? Oeh koningin Beatrix. Nee. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik weet wie jij bedoelt. Ik uh, weet ja. wie jij bedoelt. Ja, ik weet wie jij bedoelt. Maar jij komt er ook niet op, wel? Uh, jawel, maar ik vind het nummer van Neil Diamond, vind ik gewoon... Nou, weet je, de reden dat ik dit draai, dat is gewoon... Uh, uh, we hebben een luisteraar in Irving, Texas. en Dat uh, is uh, Susan Davis. En, uh, ja, zij uh, is weer een beetje aan de betere hand. Uh, eventjes een paar dagen uh, in het ziekenhuis geweest en zo. En, oh? uh, ja, nee, dat ging allemaal niet zo, maar ik het dus begrepen heb. Ja, en uh, ik denk, nou ja, weet je, vanaf hier een, uh, even een hart onder de riem steken. Niks ernstig toch? Ja, als je nou, Ze is, dan... is, is weer thuis. Dus ja, Het schijnt dat ze al weer kroketten en frikandelletjes eten en zo. Oh, okay. Bami ballen ook? Uh, als, ze, als ze er te, te krijgen zijn, wel. Ja. Als ze ingevlogen kunnen worden daar. Dan, uh, Hebben ze het eigenlijk in Amerika? Bamiballen, Bami -ballen, dat weet ik eigenlijk niet. Nassiballen? Na wie? Nassi. Weet je wat ik verstond dat je zei? Nee. Na Chihuahua, dat is een hondenbal. Dat is toch niet fijn? Dat is toch niet lekker? Dus. Dus. Ja, ja dus. Ben jij ingeënt eigenlijk? Of ik een fan ben? Ja, nee, zeker of ben ingeënt ik. Ben ik. Oh, ingeënt. Ja, ja, ja, ja, ik ben wel ingeënt. Wat een gedoe in Nederland, hè? Dat, ja. dat de mensen hun kinderen niet laten inenten. Ja, hoe zit dat nou precies? Ze geven ze wel een glaasje prik. Ja. Dat geven ze dan wel. Dat geven ze wel. Maar, maar een prikje voor, voor de mazelen. Dat is, ja, dat is, dat is inderdaad zo. Dus eigenlijk zou je, dus eigenlijk noemen ze dat ook wel het, uh, no-bubbles-beleid. No, ja, nou, ja, precies. Eh? Ja. Geen preek. Geen preek. Ja. Nou wat het is onzin eigenlijk, hè? Want uh, het, is, het is levensgevaarlijk om. Uh, als je bijvoorbeeld uh, je kind op de kinderopvang uh, hebt. Uh, uh, ze zijn niet inrent tegen mazelen, noem maar iets. Ja. Dan, dan, dan kunnen ze gewoon zo ernstig ziek worden dat ze er zelfs aan overlijden. Wist je dat? Ja, ja, ja we goed. hebben een serieus programma. Dus eventjes een, uh, dat is eventjes een, een zijtak. Uh, ja, ja, nee, dat nee, nee, nee. nee, nee ja, maar daar gaan we ook niet lollig over doen. Nee. Mensen, luistert allemaal, als je je kind niet hebt laten inrenten, doe dat wel. Gebruik je hersens, hè, zou ik zeggen. toch? Ja, Ja, gebruik je verstand. Gebruik je verstand. Ik voeg me eraan toe. Het wordt niet steeds... Ja, we moeten toch altijd ook een beetje preken, Willem. -Othier. Ja, dat ik uh, niet. Stukje muziek maar weer. Ja. ja, doe maar een stukje muziek eigenlijk, ja. Van Eva Cassidy. Ik had deze eigenlijk nooit gehoord. Nou ja, deze is toch... Fleetwood is the, mac hè? Uh, ja, yeah, Nick... Ja, is inderdaad. Mick Fleetwood met... Uh, hoe heet de meisje? Stevie Nicks. Stevie Nicks. Zo had hij zoveel. <laughs> Stevie Nicks, ja. Nee, maar prachtig. Prachtig nummer. Ja. Ja, Ik vind, weet je wat ik ook zo'n mooi nummer vind? Ik mm -hmm. weet niet of je nog ruimte hebt straks in het programma. Voor, voor, voor, voor, toch even Cassidy nog even. Welk nummer? You Take My Breath Away. Van uh, Cassidy? Ja, ook zo'n mooi nummer. Oké. Okay. Luisteraars, Willem is nu even aan het intypen. Want uh, ons valt er zo'n stilt op de radio. Oh, hij moet even zoeken. Weet je, uh, uh, heb je het gevonden, Willem? Want ik ben ook een grote fan ja, van. Ik ken het Eva nummer, ik ken Cas het, Cassidy. Ja, ik ken het nummer. Ik heb wel David Cassidy. Ken je die wel, David Cassidy? Ja, David Cassidy ken ik ook wel. Van de, family, de Partridge Family. Ja, de Partridge. Dat is toch een. Patrijs of zo, wat, uh, wat? Een patrijs? Een Dat is toch pa een patrijs, een vogel? Ja, ja. Die kan je met de kerst, niet opeten. Ja, ja. <lacht> Dat gaat er helemaal niet nou, over. gezellig hoor. Ja, ik, weet, ik, je, ik zet, weet je wat? Ik zet even een, een lekker stukje muziek op en dan... Uh... Ik leef al naar de kerstdagen toe, Willem. Wie Echt wat? waar? Ik vind het zo'n leuke tijd met pieken in de boom en ballen. Met? Ballen in de boom. Met ballen in de boom. Maar, maar, ja. maar, ik moet heel eerlijk zeggen harm. er is toch wel iets wat, uh, wat, wat er voor die tijd komt. En uh, ja, daar wil ik je graag iets over laten horen. Mijn, mijn moeder, ze, ze zit nou naast me, ja, oh, is maar je lijkt of, af en toe lijkt ze ook precies op een kerstboom. Ze kan ook het enorm uitvallen. Hoor de inzui! Het is werkelijk niet te geloven wie er nou binnenkomt, beste luisteraars. Nou, dat is een, een ongelooflijk leuke gesture... Van, dat je mij nu al in, in maand augustus al aankondigt, zegt Willem. Dat vind ik fantastisch om mee te maken als, uh, als heilig ja. man. Nou, hè? ik zal heel eerlijk zeggen, Sinterklaas, ja. eh, dames en heren... Sinterklaas hebben we hier, jawel. Maar ik zag u net het dak opklimmen aan de overkant. En, uh, ja, ik ben incognito ben ik al hier. Hè? Ja, ik dat, vond dat ook al zo gek. Nee, ik was, ah, dat oh, ah, kan ah, het nou een schoorsteenveren... Ah, bij een ah, huis waar ze een centrale verwarming hebben? Wat ik wilde zeggen, niemand die het in de gaten heeft... Hè, want Kijk, daar hangen overal camera's tegenwoordig. En je moet wel uitkijken als het erg balletje dus niet uh, in de lens uh, tuurt. Want ja. dan word je natuurlijk gesnapt. Ja, ja, Alhoewel, ja. ik heb goed verstand houden met politie. En als ze mij dus filmen via de, de camera in de gaten houden, uh, ook op het dak en zo, dan uh, handhaven ze niet. En dan laten ze me gewoon gaan. En ze maken ook niet bekend waar ik zit. Nee, dat Ook is... niet waar ik loop, ook ja. niet waar ik sta. Ja. Ik ben gewoon incognito ik hier in incognito. Nederland. Ja. Dan, ja, ja, ja. No. Nou, ik vind, het, ik vind het hartstikke leuk. Onverwachts ook. Oh, ja, en allemaal naar aanleiding van de kerst-aankondiging. Want dat, uh, Harm, uh, jullie gast Harm. Ja. Hallo Sinterklaas, mag ik op schoot? Ja. Ja, ja, dit, ja ik, ik. dit is oil voor de boos natuurlijk. Ja. ja. Sinterklaas, mag mijn zoon even op schoot? Heeft hij vroeger... Ja, ik weet, ik, ik weet vroeger dat hij wel eens bij mij op schoot heeft gezeten. Heeft hij ook op mijn, op mijn mantel gewaterd. Dat weet, ik nog heel, dat weet ik nog heel goed. Dus die herhalen ik, wil ik liever... Ja, maar Sinterklaas, ik heb nou niet meer dat ik zo last van mijn blazen heb. Ik kan hem nou heel goed inhouden, Sinterklaas. Ik schiet in de lach bijna. Nou, de goede man, ik wil toch even op zijn schoot. Sinterklaas, ja, rustig al hangen. Maak hem rustig aan, Sinterklaas Rode, man. man. Nee, rustig aan. Oh wat? O, wat doet hij nou? Oh Sinterklaas, je maakt, maakt. Oh, maakt. Jongens, dit kan niet. A so she Old town. Ja, en toen hadden we ineens geen muziek meer, geen eens niet. Haram, waar zit je nou op te drukken, jongen? Hij heeft het verkeerde knopje ingedrukt. Sorry, luisteraar. Sorry, Willem. Ik zal het nooit meer doen. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, nou, weet je, jij zit toch nog gezellig bij Sinterklaas. school. Ik zoek dat nummer eventjes op. En, uh, en uh, ja, dat levert je verlanglijstje, moet je, zou ik zeggen. Nou, maar Eva Kess, die ha ha had mijn moeder omgevraagd. Ja. Yeah. En een speciaal You Take My Breath away. Ja, nou, die ga ik dus eventjes zoeken. Ik zet even, de, even een nummertje op. Uh, dan kun jij nog met Sinterklaas nog eventjes praten voordat hij uvertrekt? Harm, ga hem ook van mijn schuld af, want die kerst langzamerhand last van de reumatiek. I'm taking love tonight Ach, jongens, Sinterklaas... Ja, die is alweer naar buiten, natuurlijk. Die, ja, die, nou, that, uh, die man die komt, die man die komt hier nog weer. Harm, gedrag er is, man. Ja, ongelooflijk. Maar Harm is helemaal tevreden. Die heeft nou, uh, ik weet niet hoe lang waar Sinterklaas komt. Nou, hij staat naar buiten, hoor maar. Uh -huh. Oh. Nou, weet je, uh, <lacht> hè... Jongen, jongen, zit nu in augustus. Dus ja. En weet je, Sinterklaas die durft hier in december straks niet meer te komen? Dat, uh... dat heb je, nou ja, hij belt meestal ook, hè? Je hebt hem meestal aan de telefoon. Ja, ja ja, ja, ja, hij kijkt altijd eens of het veilig mm -hmm. is. Maar dan moeten we Harm een beetje uit de buurt houden, hoor. Gaat, hij nou, nou, nou? gaat hij nou nog eerst terug naar Spanje en dan komt hij officieel met die boot hier naartoe? Of ja, dat zou je Harm moeten vragen, of, of sta... die staat beneden, dus waar? St door die broek aan! Hij staat er gewoon werkelijk niet te geloven. Weet je, en uh... Sinterklaas een mooie staf, hè? Heb je gezien, Wil? Hij heeft een prachtig mooie staf. Ja, ja, ja, ja. Hij is ja. van Koper. Wat zeg je? Hij is van Koper. Van Jaap. Nee, niet van Jaap. Oh, ik dacht, De Jaap, staf Jaap, is van Koper, Koper van Sinterklaas. Ja, ja. Prachtige staf. Prachtig. Ja, nou. Hij klimt helemaal. Ja. Hé, hey, we gaan... Uh, ik ga, de moeder, ja, ik ga jouw moeder ik, even blij maken, jongen. Ik ga het heel even overnemen, Willem. Ja, want, uh, de, uh, we moeten toch ook een beetje serieus uh, een nummer kunnen aankondigen. We moeten wel een serieus een nummer maken. is een prachtig nummer van Eva Ik weet trouwens ook wie de uh, boodsaas nou... Uh, wat ik ook een hele mooie uitvoering uitvoer, uh, vind. Ja. Ik kon net even niet op de naam komen. Joni Mitchell. Ja, Joni Mitchell. Had ik je kunnen zeggen, maar jij vroeg het niet. Nee, maar jij, jij zei het ook niet. Nee, jij zei het ook Maar jij weet het ook niet, zeg jij. Ja, dan ga ik niet zeggen. Ik weet het wel. Of ik zo hij uh, zegt van ja, nou... Uh, ja, ik weet ook ja, alles, ja, hè. Luister, ja. uh, dit is zo'n mooi nummer, mm -hmm. vind ik zelf. Ja. Bij mij is dat een, als duif een ja. kippenvelnummer. Kun je nagaan? Ik zie, uh, ik zie je armpjes helemaal veranderen. Nou. Ja, nou, daar komt hij. Zo.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 Two. That you take Ik, uh, ik schuif hem eventjes, uh, wel eventjes weg, want we zitten qua tijd. We zitten nou op uh, acht minuutjes. Ja. Zoiets. Ja. Minuutjes. Ik vind het een geweldig nummer. En Mooi, hè? Uh, ja. Hij staat bij mijn, uh, bij mijn favorietjes. Uh, ja, hebt, hebt bij je aantekeningen heb je hem neergezet. Ja, ja, ja, ja. ja. Weet je, en ik zag dus net zag ik dus uh, iemand uh, die had een dingetje gestuurd. Want we waren overspoeld met, uh, met, uh, met tekstjes. En die stuurde een, uh, een, een tekst, een quote, waarin staat: The key to a woman's heart is hidden in a playlist. Nou, dat vind ik geweldig. Dat is zeker een mooie... Dat is uh, ingestuurd door Anoniempje. Uh, Joke, bedankt. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, Terwijl, dus... ja nou, daar schuilt van alles van waarheid in ook, natuurlijk. Ja, ja. Dat, uh, dat is inderdaad, dat is mooi. Ja, dat is ook een... uh, goedemorgen. Ja. Hey, goedemorgen. de professor. Ik ben, ja, ik ben uh, toevallig in de buurt. Ik denk dat ik ben op de fiets. Maar we maar eens op de fiets. Ja. Een e-bike, e zogenaamde e-bike met uh, stroom erin. Oh, u, u hebt wel stroom. Een accu, jazeker. Ja, ja, moet je niet door die straten voor rijden, want dan nee, ben je nou, weg. nou, De e-bike is wat zwaarder als de groene fiets, de e-bike. Maar als je erop staat denken, is weten, ja. dan kan je het ook ja. niet vergeten. Nee, of, vaak niet, nee. Nee, ik ben, uh, speciaal naar de studio eventjes, ben even, ben even afgestapt van mijn e-bike. Hij ja. staat met drie kettingen aan de lantaarnbouw vast, als ik kwijt maar... Ja, ja, ja, ja, ja. ja tot populair, momenteel. En, uh, ja, als je even niet kijkt, ben ik kwijt, natuurlijk ook. Ja, vaak wel. Ja, ja. dus, maar goed, ik uh, uh, ben even naar boven gekomen hier in het studio van uh, Sierra van Zaltvoort. om ja. Denken is weten. En de luisteraars zijn het vaak vergeten. Maar ze hebben een vraag. Uh, ja. Heb je bij jou ingediend? Ja, dat klopt. Uh, moet ik die vraag eventjes... Uh, even, uh... Als jij die kan formuleren. Oh, mijn God. Dan kan ik het mij eventjes bezinnen. Uh, concentreren. Op, op het ja, ja ja, op het ja, ja. antwoord kan ik me er even bezinnen. Maar ja, denken is weten. Ja, ja dan ben je ja. het ook niet vergeten. Nee, vaak niet. Nou, de vraag die is, uh, die is ook van een anoniem uh, luisteraar. Anoniem betekent dat je hem niet kent. Nee, precies. En dat hij of zij. Ja, want dat kan ja, Allebei, dus niet allebei zijn. de geslachten kunnen het zijn. Allebei. Het niet willen weten. Nee. Uh, ik het, al niet, en het enige wat ik daarvan kan zeggen is... Uh, bedankt, Harry. Ja. ja. Nou, vertel me. Ja. Dat is de vraag. Nou, de vraag van Harry... Ja. Anonypia Harry... Uh, ja. is dat, dat hij zegt... hoe is het mogelijk? Ja, ik ben op, hoe is het mogelijk? Ik ben drie weken geleden... ben ik uh, naar, uh, naar een, uh, een tropisch eiland geweest... Los Lulos. En, en met mijn gezin, zegt hij... en uh, nu ben ik weer terug. Maar ik ben nog moeien. Ja. als voordat ik op vakantie ging. Want... De persoon waar je het over hebt, Harry. Ja, Harry. Harry. Harry. Harry was dus al moe dat voordat, hij, voordat hij op vakantie ging, eigenlijk al. Hij uh, nou, ja. had de intentie, hij was aan de ja. het ja. denken. Hij denkt: Denken is weten. Ja. Als ik op vakantie ga, ben ik de moeilijkheid weer vergeten. Ja, maar. Toen kwam hij terug van vakantie en vertel, Willem, wat gebeurde er? Nou, hij, was een moe� hij stuurde net een foto en ja, ik heb zelden, foto. zelden... Op zich wel een hele vermoeiende bezigheid om een, een foto te maken, ja. Ja, nou, het, ze, de termenwoordig noemen ze dat een selfie, maar ik heb die foto van Harry. Bedankt, Harry. Ik heb Harry even een foto bekijken. En het is geen selfie, het is een sippy. Wat een zielig... Echt, maar waar ja. is de foto? Welke locatie op vakantie? Ik heel hou, belangrijk ik, ik hou uh, even omhoog die foto, dan kunt u ja? zien, even zien. Ja? Even kijken, oh, ja. Ja, ja, ja. Met, ja, met het zwembad. Ja. Met het zwembad, ja. Op de stretcher in de pool. Nee, dat is, dat is een buurvrouw. Nee, oh, dat is, oh, wacht, die man denk, ernaast. Oh, okay, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, die, snel afgeleid, die staat daar half met zijn kop boven water. Zie nou, ik? Ja. Dat is Harry. Oh, dat is Harry, oké. Okay. Ja, Harry, je staat daar zo in het zwembad. Ja. En dan bekijk ik je zo en dan denk ik van... jongen, waarom lig je ook niet gewoon relaxed op zo'n rubbermatje, dat schreef hij ook, dat hebt hij ook eerst gedaan. Ja. Hij ging dus naast die, die, die mevrouw leren op die stretch. Ja, het was een meisje van twee. Nee, nee, nee. En die nee. pikte dat matje af. Nee, nee, oh. nee. nee. Zijn buurvrouw die was uh, 25. En, en Harry die schrijft van: uh, Bedankt Harry, ik ben 48. En, uh, ja, en toen ging hij daar dus naast leren, maar toen kreeg hij dus een knal voor zijn kop van zijn vrouw, die aan de andere kant lag. Al met al, uh, dat kan ik wel aantekenen. Ik heb niks aangetekend. het kan ook uit mijn hoofd dit keer, ja. kan ik het uh, verklaren. Heb jij een vakantie gehad van een hele hoop stress? Dat, dat is zijn. Uh, ik heb ook vernomen, via via vernomen, dat jij dus ook nachten hebt doorgehaald. Ja. In de zin van alcohol, niet slapen, uh, discotheken bezoeken zonder ja. jouw uh, vrouw. Ja. Uh, ze, ze, luistert uh, mee, ze, ze luistert mee, professor. Je bent ook, nou denken, eens ja, denken is weten. Ik ben wel, die discotheken ja. niet vergeten. Je nam daar ook, uh, ongevraagd nam je daar een dame mee naar, naar een andere locatie, heb ik ook nog begrepen. Dus ja, dat jij dus oververmoeid bent geraakt... wat voor oefeningen je er ook mee gedaan hebt... dat is voor mij niet een onverklaarbare gegeven. Dat is gewoon verklaarbaar. Je hebt gewoon te intensief... Wat ik wel even wil benoemen, die dame... de naam van die dame staat erbij. Pina Colada. Hoe? Nou, dat is voor mij een hele... Dat moet ik even opgoogelen, hoor. Ja, maar. wat kan hij het beste doen, want anders... dan leggen we eruit zometeen. Nou, ik zou op vakantie gaan... No. Bedankt Harry! Now in Vienna there's ten pretty women There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby with nine hundred windows There's a tree where the dogs go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost Hey, aye, aye, aye, aye Take this waltz, take this waltz Take this waltz with a clamp on its jaws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 Take its broken waste in your hand This walls, this walls, this walls, this walls With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea Third Hall in Vienna Where your mouth had a thousand reviews There's a bar where the boys have stopped talking They've been sentenced to death by the blues Ah, but who is it climbs to your picture With a garland of freshly cut tears Ai, ja, ja, ja, het gewoon in. Ja, ja, ja, ja. Die man is heel oud geworden, toch ook. Wat zeg Hef je? Hij heeft een hele late leeftijd nog opgetreden, hoor. Ja, ja, ja. Let het gewoon in. Ja. En ik vind hem wel een imposante stem hebben. Ja. Nou, mama, we moeten gaan afscheid nemen, Willem. Want het is, kijk, op een klokje. Ja, we schieten, we schieten. We schieten en, en dankzij mama heb ik klokje leren <coughs> kijken. Ik weet precies hoe laat het is. Het is kwart over half vier. Ja, uh, ja. Zeker, ik weet ook mm -hmm. dat de VVD'er... die ja. eet liberaal. Ja. Je neemt geen paal en je neemt aal. Je neemt aal, ja. Liberaal. Ja, ja, ja. Um, nou, dus dat terzijde. Heb jij nog iets dat je zegt, Willem... ik wil het toevoegen? Nou... Ik, uh, ik ga even stiekem een beetje sluikreclame. En uh, dan mag er zo alleen gepiept worden hoor. Dat, uh... Oh, want het aankomende woensdag. Wat, wat is dat aankomende woensdag? Aankomende woensdag. Ja. Daar lig ik gekluisterd aan mijn radio. Omdat? Op bed. Ga ik helemaal relaxed ga ik liggen. Ja. En dan zet ik je van aan. Want, want. Gaat Willem Bruist. Die ken je wel? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja die ja, gaat een heerlijk blues. Blues gaat hij presenteren. En de man die weet heel veel van blues af. Hij zat ook net met z'n hand in mijn blouse. En, ehm... Um... Ja, oh, dat is echt... Je, je lacht nou wel, Willem... Wat is echt gebeurd. Nou, het mag, ja, geen, het mag het geen naam hebben. Het mag, mag geen naam, naam hebben. Nee, nee, nee. Nee, maar uh, luisteraars, want uh, onzin natuurlijk van Harm zijn moeder. En, uh, waarom willen het dan weer ons? Ja, bestaan? nee, daar dat heeft we... Charlotte gelijk aan. Doe toch eens een keer serieus ja, mens. Ja. Want aankomende woensdag, Willem, ga je dus uh, een bluesprogramma presenteren. Ja. En uh, heb je... Te, uh, nee. Nou, we hebben een nieuw format. Een nieuw format. En uh, daar kom ik uh, dus wekelijks... Nee, niet wekelijks. ze komen één keer in de twee weken mee terug op de woensdagavond. Dat heet uh, Café aan Zee. ja. En uh, het thema, dat bepaalt ook het café. Dus in dit geval is het, het Blues Café aan zee. Ah. Ja, ja. Woensraal van uh, zeven tot 9. En is er nog een speciaal plekje ingeruimd voor die wij eigenlijk deze uitzending nog verder vergeten zijn? Arita Franklin. Ja, ja. nee. Dat is... Uh, nee, ja, nee. Beetje dat is, uh, respect, hè? Een beetje respect, hè? Ja. Ja, he? dat je ja daar heb de... jij de... ja. weer weggelen. Ja, ja, ja. He? Ja, nee, maar, nee, maar goed. Um, You make me feel like a natural woman. Nou, jij doet het ook niet verkeerd eigenlijk. Ja. Uh, yeah. You make me feel like a natural woman. Ja, dat is, is wel zo. Nou, weet je, ik heb nieuws voor je. Dat is het allerlaatste nummer waar ik ermee uit wilde gaan. Ja. Uh, <clears throat> ja. Rita Franklin. Hoeven we niks over te zeggen. Uh, Luisteraars, wat leuk dat u er heeft geluisterd. Ja, precies. Willem, dankjewel voor je voor je samenwerking weer. Het was gezellig. En Bedankt, <laughs> Harry. Bedankt. Ja, ja. tijd weten. Ik ben jullie zeker niet vergeten. Ik ga op die e-bike, ik ga fietsen door Zandvoort. Tot later allemaal. Hoi, hoi.